7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. De 41 Olympische sporters zijn in Assen gehuldigd. Ze landen rond 5 uur op vliegveld Eelde. Het toestel vertrok met een uur vertraging vanuit Sochi... omdat het daar druk was op de luchthaven. De sporters gingen vervolgens met bussen naar de Drentse hoofdstad... waar aan de rand een groot podium was gebouwd. Langs de route stonden veel mensen om de Olympiërs toe te juichen. In Assen hadden zich zo'n 10.000 mensen verzameld. De politie maakt in het oosten jacht op twee inbrekers die vanmiddag in Enschede een man hebben neergeschoten op een camping. De twee voortvluchtigen, een man en een vrouw van 25 en 19, zijn volgens de politie levensgevaarlijk. Ze worden onder meer verdacht van zware mishandeling, ontvoering en een reeks overvallen. Zo hebben ze op 10 februari in Meppel bij een vrouw van 52 ingebroken. Ze hebben hun slachtoffer mishandeld en daarna ontvoerd. De vrouw werd een dag later in een bos in Lelystad achtergelaten. De Brabantse klokkengieters Ijsbouts en Petit en Fritsen gaan fuseren. De productie wordt geconcentreerd in Asten, waar Ijsbouts is gevestigd. Ijsbouts neemt eigenlijk de kleinere concurrent over. Petit Fritsen uit Arlen-Rikstel is meer dan 350 jaar oud... en is een van de oudste familiebedrijven van Nederland. Beide merken blijven bestaan na de fusie. De klokken klinken anders en naar beide soorten klokken is voldoende vraag. Drie jaar na de tsunami in Japan mogen de eerste inwoners uit het gebied rond de kerncentrale van Fukushima weer naar huis. Volgens de overheid is de straling genoeg afgenomen om er weer veilig te kunnen wonen. 30.000 Japanners verblijven nu in tijdelijke onderkomens. Ze worden de komende twee jaar weer naar huis gestuurd. Japanse milieuactivisten maken zich grote zorgen. Volgens hen maakt de overheid te veel haast. Vorige maand was er nog een groot lek in de kerncentrale. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgenochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee neemt de wind toe tot krachtig. Het wordt morgen tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dat doen ze ook. Nog geen nieuwe woning. Tijdelijke opslag. Erkendeverhuizers.nl Hyperactieve Multitasker zoekt...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 Ecosim heeft nu ook moesverveilige reiniging en fix kleefpasta... voor langdurige kleefkracht. Flexlease bijvoorbeeld de Toyota Yaris. 14% bijtelling voor uw werknemers, alle flexibiliteit voor u. Flexlease van Toyota. Kijk op autovoorderzaak.nl. Radio 1. NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom. De moeder van onze gasten worstelde lange tijd... met een ondraaglijk psychisch lijden als ze om euthanasie vraagt. Het verzoek wordt niet in behandeling genomen... en uiteindelijk leidt het tot een wanhoopstaat... waarbij ze besluit van een flat te springen. Hoe kijkt de dochter terug op de dag dat ze haar moeder moest laten gaan? Hoe tekende die sprong de levens van andere familieleden... en van de bewoners van de flat? In de documentaire... Moeders springen niet van flats, die vanavond wordt uitgezonden, geeft onze gasten de antwoorden. Hier is. Elena Lindemans. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Elena Lindemans. Mooie naam trouwens, Elena. Waar ja. komt hij vandaan? Nou, mijn moeder had eigenlijk bedacht Elena, maar zo noemt niemand mij. Het is gewoon Elena. Ja, waar komt hij vandaan? Hij komt uit Rusland en uit Griekenland. En in Rusland spreekt nou, het is dus Jelena. En ja. zei jouw moeder wel altijd Elena? Nou, ze heeft het opgegeven, ze is op den duur de enige die <laughs> Vond dat Vond zij ook het verriek? ook heel handig ja. klinkt. Uh, Moeders springen niet van flats. Dat is een bijna poëtische titel. Wanneer wist je dat uh, die film zo moest gaan heten? Oh, meteen. Ja? Ja, meteen. Het is, dat roept mijn zus tijdens de crematie. Uh, en dat is de zin die bij iedereen in, in de ziel gekerf staat... die daarbij aanwezig was bij de crematie. Dat is wat uit haar tenen kwam. De woede, de verbijstering, de wanhoop... Dat wij nu in een land blijkbaar leven... waar moeders van flats springen om een einde aan hun leven te moeten maken... terwijl wij om euthanasie hadden gevraagd. En dat zinnetje is dus niet alleen bij jou gebleven... Nee. bij, bij ja. alle mensen die toen ja. aanwezig waren. Heeft ja. ze dat met jou overlegd of ze dat zo zou zeggen tijdens uh, nee. de dienst? Ik, ik wist niet wat zij ging zeggen. Ik wist ook niet, uh, zij wist ook niet wat ik ging zeggen. Dat hebben we eigenlijk heel bewust erg... Bewust niet? Ja, bewust niet. Hm. Het, op dat moment schrijf ik iets wat voor je moeder is. Wat jij met je moeder wil delen. En um, Mijn zus heeft op het allerlaatste moment pas bedacht... ik ga wat zeggen. Dus ze heeft het volgens mij ook echt, echt een paar uur vooraf pas geschreven. Dus ik, heb het, ik wist het niet. Nee. En heb je nog met haar overlegd dat dit de titel van de film zou zijn? Nee, nee, heb ik niet overlegd. Wat nee. vindt ze ervan? Um, van de titel? Mm -hmm. uh, goed. Um, um, ik, wil, ik weet niet of ze trots is op de titel, maar het was, het was de logische titel. Iedereen die ook toen met de crematie was, die ons toen heeft gekend, vond het ook meteen de enige titel die zou kunnen. Mm -hmm. ja. Leo Vrooman is gestorven, de dichter, de grootste Nederlandstalige uh, dichter. kopte de Volkskrant, en niet alleen de Volkskrant vanochtend. Afgelopen zaterdag is hij overleden in, uh, in de Verenigde Staten. Hematoloog, bioloog en dichter dus. En uh, zijn poëzie komt vaak voor in uh, overlijdensadvertenties. Hebben jullie een gedicht geplaatst in de advertentie in de nee, tijd? Nee, we hebben eigenlijk gezegd hoe het gegaan was. En ik heb de zinnen niet in mijn hoofd meer zitten. Zo lang, het is inmiddels twaalf jaar. Het is morgen twaalf jaar geleden, dat, 12 jaar dat, ze, dat ze gesprongen is. Ja. Um, ik heb die advertentie wel bewaard, maar ik heb het niet meegenomen. Maar het, het komt opnieuw dat wij daarin zeggen dat we achter haar moedige besluit staan en nee. dat ze dus. Uh, ja. Ja. Jullie wilden dat het duidelijk zou Ja, en later hoorde ik ook van de flatbewoners... die ik heb opgezocht voor de documentaire... Mm -hmm. dat dat ook hun uh, nou, uitleg ook heeft gegeven. Destijds, die advertentie... dat ze iets meer over mijn moeder daardoor konden achterhalen. Doordat wij die informatie op die in die advertentie hadden gezet. Ja. En, en die advertentie was geplaatst dus ook in het ja. Friesdagblad. Leo de Krund. Heer, ja. Ja, Heer de Krund. Ja. was het. Um, goed, uh, Leo Froman, ik memoreerde hem net al. Hij is gestorven en we kiezen ervoor... om een gedicht van Leo Vrooman te laten horen. Door hem zelf uitgesproken en het heet Voor een vriend. Aan een vriend. Ach, laten wij geen ogenblik bederven... Voor wie van ons het eerst zal moeten sterven. En laten wij ook nimmer praten van alles wat wij huichelden en haten. Zolang een vlerk gespreide blijft zingen, vergeeft zijn God ons al wat wij begingen. Zolang we kersenbomen zacht in zien staan, dan hebben wij nog niemand kwaad gedaan. Ach, laten wij het leed dat men ons deed vergeten. God zal het allemaal wel weten. En laten we geen ogenblik bederven... voor wie van ons het eerst zal moeten sterven. Leo Froman aan een vriend, zo heet het gedicht. En Cultura 24 zal vanavond nog uitgebreid stilstaan... bij de dood van Leo Froman. Vandaag is onze gast Elena, Elena Lindemans, uh, journalist. Uh, ze werkt al jaren voor de FARA, uh, onder andere voor de programma's uh, Waan van de Dag en uh, Nieuwslicht. Uh, regisseur ben je en je hebt nu je eerste documentaire gemaakt. Uh, luisteraars kunnen trouwens reageren, moet ik nog even zeggen, uh, via onze uh, site radiokunstof.nl of via Twitter, hashtag Elena, um, je hebt nu je allereerste documentaire gemaakt. Uh, je deed ooit de School in uh, Zwolle, he? was ja, het? Ja. En um, je hebt gekozen voor een heel persoonlijk verhaal. Namelijk het verhaal over de zelfmoord, de zelfdoding van je moeder. Morgen, precies twaalf uh, jaar geleden. Is dat een dag waarop jullie uh, altijd bij elkaar komen? Jij en je zus en... Nee, volgens mij hebben we dat de eerste twee jaar wel gedaan en daarna niet meer. Ook vanwege praktische redenen. Ik woon in Amsterdam en uh, Ed, de vriend van mijn moeder en mijn zus, die wonen nog in Friesland. En ik werk gewoon heel veel en heel hard. Dus het kwam eigenlijk ook hebben vaak wij niet, inmiddels niet uit. Ja. <laughs> dus nee, maar wel altijd eventjes bellen of een sms'je. Maar het is wel een datum waar we altijd iets mee hebben. En het is zuiver toeval dat morgen... Dus twaalf jaar geleden is dat nou vanavond de uitzending. Ja, is het toeval? Ja, dat is echt, hij was oorspronkelijk 3 februari gepland. Maar toen kwamen de Olympische Spelen tussendoor. Hij is al een half jaar af te filmen namelijk. En toen is gedacht om, om een documentaire voor Poetin uit te zenden... in verband met de Olympische Spelen. Dus ik ben drie weken opgeschoven. Ja. En uh, vorige week was de Week van de Euthanasie. Ja. En daar heeft het waarschijnlijk wel iets nee, mee gemaakt. Of was dat niet. ook toeval? Het is ook echt toeval. Ja, echt. Ja. Wat herinner je je van die dag, twaalf jaar geleden... Alles, behalve, behalve wanneer mijn moeder aan mij vroeg... mag ik nog een laatste knuffel. Ik, ik kan maar niet, ik, ik weet het niet of ik dat heb gedaan. De dag dat, dat we de letterlijk hebben laten gaan. Dat ik, ik weet het niet, maar ik weet verder alles heel goed te herinneren nog. Dat, dat gaat ook nooit meer weg. En vind je dat erg om juist dat niet te weten? Of je haar nog wel of niet, in, want ze vroeg erom, hè? Ja, ze vroeg erom, maar eh, ik hoorde... We hebben de cd van de crematie nooit meer teruggehoord. Behalve toen we dus voor de documentaire gingen draaien. En daarin hoorde ik mezelf zeggen... dat ik blijkbaar heb gezegd in de, in de speech tijdens de crematie. Uh, heb ik mezelf... Uh, ik ben even, uh, ja, jij hoorde in... want dat nou ja, is een van de openingsscènes. Ja, precies, hè, in de ik film. hoorde haar zeggen... Uh, wist deze dag uit je geheugen. En ik was eigenlijk heel blij om dat te horen. Want ze was die dag zo onbereikbaar, zo raar, Echt raar geworden. Met als een dier gekooid dier rondlopen uh, in huis. Met de hoofd tegen de muur aan bonken. En maar, en maar ja, als, een, als een dier in nood aan mij vragen. Laat me gaan, laat me gaan. Ik heb nu nog de kracht, ik kan het nu nog doen. Laat mij gaan. En dat ze dus toen toch daarna even weer mijn moeder was. Door te zeggen, wist deze dag uit je geheugen. Wat was er met je, me je moeder uh, aan de hand? Dat wisten we toen niet. Dat wisten ook de psychiaters en de artsen niet. Uh, ze was elf jaar ziek. Het begon op mijn zestiende. Uh, dat er echt, echt iets in haar hoofd knapte, riep ze wel eens... En je herinnert je dat beginpunt? Ja. Want, Jij was 16. Ja, ik was 16. Ik, ik, dat, dat komt ook toen net een nieuw vriendje kreeg... en behaalde dat, <laughs> dat mijn moeder ineens zo raar deed... en niet mm -hmm. meer de bed uitkwam. We dachten dat het een griep was. En dat bleef maar weken aanhouden. En het, het klopte gewoon niet. Dus daardoor weet ik het... Een belangrijk dat, eitvunt. Dat, dat vriendje. Die heeft nooit echt goed mijn moeder meer gezien... hoe ze daarvoor was. Ja. Uh, hoe zou je haar omschrijven? Wat, wat was er aan de hand waardoor ze in de war raakte? Als ik, als ik het hiermee goed formuleer ja, trouwens. Want, hoe ik haar omschrijf als mens, gewoon toen ze nog goed was bedoel ja, je? Ja, daarvoor? Uh, ja, flamboyant. Uh, een verschijning. Als zij binnenkwam, dan, uh, dan werden de ogen meteen op haar gericht. Omdat ze er mooi uitzag, maar ook omdat ze een heel open, open mens... Uh, meteen contact maakte met mensen. Uh, ik was gewoon apetrots op haar. Ik weet niet hoe ik gewoon met haar dan aan de hand rondliep... En dan echt al, dit is mijn moeder. Ja, ja en ze, ze werkte, ze had altijd een baan en was, was druk. Maar ze deed ook heel veel dingen zelf, fietsbanden plakken... Of, uh, en, en aparte dingen koken, dat was ook haar werk een tijd lang. Um, dus ja, ze was... En ze hield van, van muziek, zij, ze was eerder op de hoogte van goede muziek dan ik. Dus mijn zus en ik hoefden vaak niet Cindy Loper LP te kopen. Dan had zij hem al gekocht. Of Mel en Kim hadden we in die tijd, vond ze ook leuk. En nou, Fleetwood Mac natuurlijk, maar ook Queen en... <laughs> Ja, het was gewoon een, een, een karakter. En bijna idyllisch. Want ik zag net ook een foto in NRC Next. Een groot verhaal. Eh, waarin eh, een foto ook is geplaatst. Hoe ze er toen nog uitzag. Met ja. jou en met ja. je zus. Eh, inderdaad, een ontzettend knappe vrouw. En, en wat je nu ook omschrijft. Een prachtige ja. toestand. Ja. Hadden jullie. Ja. Ja. Totdat... Ja, tot ik zestien werd en ze dus ziek werd en uh, het, het geestelijk niet meer aankon... en ook lichamelijk gewoon tot de orde is geroepen, dat het zo niet langer kon, ja... Tot de orde werd? Nou ja, de uh, hele ernstige hoofdpijnen, uh, krampen in haar hoofd. Ik kan me er geen voorstelling van maken, maar krampen die. waardoor ze gewoon niet meer recht uit de ogen kon kijken. Ze had het ook over flitsen die ze voelde. Het is, um, ze heeft uh, een, een van de kaakchirurg op den duur. die ook in de gaten had dat ze zo vol spanning zat. ook s'nachts zo lang lag te slapen. die heeft een beetje voor de gemaakt. Om die kaken zeg maar, te ontzien. Want die, ze knarste de tanden gewoon helemaal kapot. Vooral s'nachts. En die zei: ja, Dit is iets wat gewoon niet kapot kan. Dus daar kunt u je leven mee doen. Maar ze heeft er twee kapot gebeten. En ze was aan de derde toe uh, toen ze overleed. Wanneer wisten jullie dat er echt iets uh, heel verschrikkelijks aan de hand was? Uh, eigenlijk denk ik twee jaar voordat ze stierf. dat ze zelf begon aan te geven dat ze niet meer wilde. Je wilde natuurlijk niet aan dat, dat het zo slecht met haar gaat. Dus we zijn als een gek altijd met haar bezig. geweest... om te kijken wat we nog konden verzinnen. Om, om er beter te maken. Mijn zusje roept wel eens: we hebben alles geprobeerd. behalve Jomanda. En dat is ook echt zo. Dat, dat ging ons te ver, Jomanda. Maar ik heb wel eens gedacht: we moeten misschien toch doen. We wilden alles aangrijpen. om er beter te maken. Dus toen zij, ik zeg uit mijn hoofd. maar twee jaar voor haar dood. meekwam: ik, ik wil eigenlijk niet meer. En ik, kan vooral niet meer. Mm -hmm. ja, dat is bij ons ook een proces geweest. Dat we dat uiteindelijk begrepen. Maar op de dag zelf nog ben ik nog... Nou, ik wilde natuurlijk niet op die manier haar laten gaan. Maar ik heb haar wel laten gaan. Mm -hmm. Dat is uh, in zekere zin de openingsscène. Waarin je beschrijft hoe je op die dag op haar paste. Jullie hadden dienst omdat het toen zo slecht ging met haar. Ja. En... Um, Jij samen met haar vriend Ed Gauderian hebt besloten, of eigenlijk nam hij het besluit hè, ja, van. Ja. Oké, okay, nu moeten we haar laten gaan. Ja, ja. Maar jij was het wel vrij snel met hem eens. Ja. Omdat je klaarblijkelijk, ik bedoel, met, met ratio kan ik het nog steeds niet uitleggen, hoor, wat er die dag gebeurd is. Het is alsof je in een film zit. Mm -hmm. um, ja, we stonden met de ruggen tegen de muur. En we wisten ook, is het niet vandaag dat ze iets zichzelf aandoet? Want het was al weken, volgens mij al drie maanden daarvoor... dat ze van alles continu uitproberen was. Is het wel morgen of overmorgen? Mm -hmm. En hij, ik heb dat pas bij Paul Wittman, waar we ook zaten... ook Ed Gaudian dus de vriend van mijn moeder. Ik heb hem daar pas horen zeggen dat hij onderweg... want hij was wel naar zijn werk. Hij probeerde die dag eindelijk weer eens gewoon een beetje leven op te pakken... hoe moeilijk het ook was. En ik had inderdaad die maandagdienst... Maar toen ik hem belde zei, ik hou mama niet meer. Letterlijk, ik hou haar gewoon niet meer in dit huis. Wat moet ik doen? Ik, zei, ik kom er nu aan. Dat hij dus toen in de auto van, van Assen weer terug naar, naar huis heeft bedacht. Ja, misschien moeten we haar laten gaan. Dat heb ik echt pas bepaald. en Wittgenhoff <laughs> voor het eerst gehoord. Dat hij dat toen al had besloten. Ja. Want dat is uh, iets vreemds. Hè? Ook dat, dat is trouwens ook het bijzondere van de film. Want jij bent een van de personages, zou je kunnen ja. zeggen. Uh, dat jij... Um, terwijl de film loopt, de hele tijd tot ontdekkingen komt. Ja. Je laat jezelf verrassen. Je bent de regisseur van de film en tegelijkertijd ben je onderdeel van de film. Ja. Hoe ingewikkeld was dat? Ja, het gekke is, dat was niet ingewikkeld, nee? Maar dat kwam ook omdat ik een fantastische cameraman had... die ik overigens niet kende. Die had ik puur uitgezocht op hoe die beelden had gemaakt in andere films. Dat ik dacht, die moet ik hebben. Dat, is, dat was wat rauw en, en prachtig gedraaid. En qua sfeer dacht ik, die man moet ik hebben. En heel goed aangesloten bij jou. ja, fantastisch. Hij, hij, hij luistert op een hele andere manier. Uh, normaal... Uh, Volgen cameramannen, vrouwen, de bal, zeg maar. Zeggen. Jij bent aan het praten, jij bent nu een beeld, ik ben nu aan het praten en dan kom ik een beeld. Hij had daar hele eigen stijl in. Dus vaak dus bleef, een beeld op jou, bleef het beeld op vaak, jou gericht? Ja, ja. bleef het op mij gericht, terwijl ik zeg maar, de informatie aanhoorde. Uh, dus hij heeft echt wel een stempel op, op de film gedrukt. Maar ook moest hij dus, en daar had ik hem ook gevraagd, jij moet ook met mij mee, ja, mee met de regie doen. Ik heb wat regie gedaan. Ik, bedoel, ik wist wat ik wilde filmen. Ik wist de vraag. Ik wist de... Ik heb uiteindelijk allemaal gemonteerd met een met editor. Um, maar hij, hij heeft daar wel een hele belangrijke rol in gehad. Hij luisterde heel erg mee en hij riep ook vaak dat hij dan door de lens keek. Maar ook daaroverheen even zo'n helikopterview. Wat, wat je vaak als regisseur moet doen. Jij mm -hmm. moet alles in de gaten houden. Mm -hmm. in, letterlijk in een kamer. Wat gebeurt er? En hij moest dus en goed filmen. En over die kamer heen kijken. Dus en beslissingen keien, en beslissingen nemen. Ja. En je ziet ook af en toe in de film dat hij bijna al naar links wil gaan en toch besluit ik blijf op rechts zitten. Het is een beetje nou, soms wat onrustig gedraaid, maar ja, dat ja, prachtig. Het is inderdaad opvallend goed gedaan. En Inderdaad dat hij bij jou blijft op het ja. moment dat jij iets aanhoort en dat de emoties ja. op jouw gezicht te zien zijn. En daardoor je het voelt die film zo dicht op de huid. Ja. Um, ja. ja. Dat zei ik je net ook toen je binnenkwam. Ik ja. <laughs> het is een merkwaardige gewaarwording, ja. terwijl ik natuurlijk wel vaker mensen spreek ja. die ik Eerder heb gezien. Maar in dit geval, en dat zal vast iets te maken hebben, natuurlijk met het onderwerp, maar ook de manier waarop het uh, gedraaid is door. Noem ja. even zijn naam. Age Hollander naam. heet hij. Age Hollander. Ja, dat je net, een goede uh, Friese ja, naam. Ja, ja, precies. Nou, hij bleek wel uit de buurt te komen daar. Uh, dus dat was ook heel <laughs> grappig. Ja. Maar dat je dus net dacht dat je mij al, al kende. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Het werkt merkwaardig. Um, wat deed jouw besluit? Of wanneer viel het besluit om over zoiets persoonlijks een film te maken? Had je dat bijvoorbeeld al op die schoven Ik had het toen op... mijn moeder al ziek was dat ik toen al dacht... Wat, wat hier nu gebeurt zou ik eigenlijk moeten filmen. Maar dat kon ik toen niet. Ik, had, ik werkte toen bij het televisieprogramma Kassa van Felix Murders. En had wel eens zo'n pdf. Of nee, wat is een pd-170? Zo'n zo camera mocht je wel eens mee naar huis nemen. En ik heb hem ook wel eens mee naar huis genomen. Oh ja? En dat ik dan dacht, eigenlijk moet ik gaan filmen. Maar ik heb dat toen niet gedurfd. En wat mijn had je moeder... toen in je achterhoofd dan? Nou, alleen maar dat vastleggen wat hier gebeurt. Dat dacht ik. En hoe oud was je toen? Was was dus begin van 2025, 26. 20, 20, ja. Ja. En hoe reageerde zij op die kamer? Of heb je ja, helemaal heb, niet de voorschijn gehaald? Ik heb hem nooit uit mijn tas gehaald. Ik heb hm. dat niet gedurfd. Maar ik had hem wel bij me. Dus toen, toen dacht ik al, ik moet hier iets mee. Maar je durfde het niet? Ik durfde het niet. Maar ook vooral omdat mijn moeder er zo slecht ook aan toe was en zo slecht er ook uitzag. Dat was niet iets om fijns om te fotograferen. Misschien wel omdat het contrast ook zo groot was. Daarvoor was het zo'n Jane Vonda. Een prachtige vrouw die nu... En ik roep wel, ze heeft de laatste twee jaar van haar leven... voor ons nog geleefd, het nog geprobeerd. Maar eigenlijk wilde ze al lang niet meer. En dat zag je in alles terug. Haar huid was, was grauw en grijs. Haar ogen uh, glommen niet meer. Her haar haar was dof en raar geworden. Het was net alsof ze al, al. Ja, dat bestaat natuurlijk niet, maar voor de helft overleden was. Mm -hmm. het was. Dus in die zin vond ik het ook moeilijk. En ik werd natuurlijk ook toen meegezogen in het verhaal. In die rollercoaster met suïcide na suïcide. Ja, ik, ik, je kan er niet helder nadenken. Mm. Dus ik, ik had hem in mijn tastiekamer, maar ik heb hem er nooit uitgehaald. Um, in de film beschrijf je, vertel je heel summier uh, in een paar zinnen. Uh, wat er aan de hand was thuis, namelijk het huwelijk tussen jouw ouders, dat ging niet. Ja. Hoe ingewikkeld was dat om dat uh, duidelijk te maken of om, om dat in deze film te brengen. Jouw ja. vader kon niet in de nee, film voor nee. verder. Ja, bewust omdat hij. Ik, ik, ik heb niet de film gemaakt om uit te leggen hoe mijn moeder psychisch ziek is geworden, ik heb een film willen maken hoe mijn psychisch zieke moeder uiteindelijk geen hulp kreeg. Um, ja, en dat met mijn vader heeft me ook nog wel een tijd. dat ik dacht: moet ik het nou. Ja, of je vertelt het hele verhaal. en ik heb dus een zeer persoonlijke documentaire gemaakt, dat hoor ik van iedereen. of je vertelt het verhaal of niet. Dus ik heb ook, daar ook wel een tijd over nagedacht: moet ik het nou wel of niet doen? Omdat het voor mijn vader natuurlijk niet een pretje is. Dit is ook uit zijn leven, een zwarte, zwarte bladzijde. Um, maar ik heb die vier, vijf zinnen. Die, die ik noem, heel zorgvuldig in één keer opgeschreven. Ik dacht: dit is het. Toen ik de film helemaal had gemonteerd en afgemixt en alles dat er niets meer aan kon worden veranderd... heb ik pas mijn zus gebeld en gezegd, dit is wat ik over papa zeg. Wat vind je? Toen zei ze zei, ja, feitelijk klopt het. Um, nou ja. Hm. Ja, uh, mijn ouders hadden een, een, een vrij huwelijk, een, een hippie huwelijk. Dat was in de jaren zeventig iets wat, wat veel mensen uitprobeerden. Mijn moeder was daar kort gezegd niet voor geschapen. Uh, mijn vader... Vond Heel het. veel vrouwen niet trouwens, Heel veel vrouwen tijd. niet. Maar Bleek later. Ze probeerde het wel. Dus ze heeft in die zin grens op grens op grens verlegd. En uh, uiteindelijk kwam er een, een vriendin in mijn vaders leven die... Uh, ik noem het dan en daar ga ik verder niet op in. Die heeft ons echt jarenlang geteoriseerd. Vooral mijn moeder. Ja, en daar is, is ze aan, aan onderdoor gegaan. Ja. Uh, was dat iets waar jullie je de hele tijd van, uh, van bewust ja. waren? Ja. Dus voor jullie ja. had die ziekte heel erg daarmee te maken? Ja. ja. ja. En um, in hoeverre blijft dat dan de hele tijd ook nog een rol spelen... op het moment dat je moeder zieker en zieker wordt? Nou, Uiteindelijk zijn mijn ouders gescheiden... toen uh, de psychiater van mijn moeder, die ook in de film zit... Uh, tegen haar zei, ik, ik kan u niet langer uh, behandelen als u niet hetgeen waarvan ik denk dat u ziek bent geworden... op de deur uitzet. Dus dat heeft ze niet meer dan gedaan. Um, ja. En toen hoopten jullie... en nu het Ja, op. dat hoopten we zeker. Dat, dat, Een fris nieuw begin. Ja, die foto waar je net naar refereerde, NRC Next... dat is op bevrijdingsdag gemaakt. Uh, uit mijn hoofd is mijn vader in oktober, november uh, 94 is hij weggegaan, uh, tenminste... Nou, de deur uitgezet, maar ja. ja. En in bevrijdingsdag 1995 is die foto gemaakt. We waren toen nog ja, in, in de hoop dat het goed zou komen. Maar ja, die dag lijkt mooi, lijkt een stralende foto. Maar dat, wat was het niet? En de dagen daarna moest je ook altijd boeten, zo noemden ze het dat, boeten voor... Uh, ja, dat ze een extra hoofdpijn en krampen had. En, en, en, ja. dus Werden jullie wel eens kwaad op haar? Bedoelde... En die vraag is mij heel vaak gesteld... Ik persoonlijk niet, mijn zus wel, maar wel kwaad. Maar het was natuurlijk. Het, het was zo'n stempel ook op ons leven. Mm -hmm. En ook natuurlijk op haar leven. Maar het was. Ze, ze ventileerde alles. Dus ook, ook in haar ziekte, maar ook later met die pogingen dat, dat maakte het wel heel zwaar. Mm -hmm. Maar ik ben, nooit, ik ben nooit kwaad op haar geweest. Omdat ik zo zag hoe streng ze voor zichzelf was en zich kapot schaamde voor. Waarom ze, ja, dat ze zo ziek was en niet bovenop kon komen... als zelfs de arts en psychiaters geen idee hebben wat je mankeert. En er waren een aantal die ook riepen... het zit gewoon tussen je oren, mevrouw. Kom op. Um, nee, waarom? je wordt ook niet ziek op iemand die kanker heeft. Of, of je wordt ook niet boos op iemand die kanker heeft. Dus ik, ze kon het niet helpen. En ze werd zieker en zieker en zieker en zieker en... Ja, nee. Ik ben, ik ben nooit kwaad op haar geweest. Je maakt je eerder kwaad op mensen die vragen van... ben jij boos op haar geweest? Want je, ja, ja. Voor, je, voor jullie was het wel degelijk iemand die dood en doodziek was. Ernstig ziek. was. ernstig bedoel, ziek. Ja, en, ernstig um, ziek. Uh, als er dan mensen roepen van uh, zit het niet tussen je oren... dan weten jullie wel beter, want je zag hoe dat eruit ja, zag. Ja, exact. Ja. Uh, de, de film stoelt eigenlijk op twee gedachten. je gaat naar die flat waar je nooit was geweest. Nee. Um, je beschrijft ook hoe je er niet naar kon kijken... al die keer dat je er voorbij reed. En je bent op zoek gegaan en in gesprek gegaan... met mensen die daar toen wonen. En, ja. het hebben, uh, en er nu gezond. nog wonen. En er nu nog mm -hmm. wonen, ja. En, uh, uh, en de andere gedachten, namelijk op zoek naar de psychiaters... en andere behandelaars, huisartsen. Ja. Uh, waar zullen we mee beginnen? De flat misschien. Want wat deed jouw besluit om naar die flat toe te gaan, toch? Ehm, um, toen ik er... Kijk, in, dit speelde in november 2001 hebben, hebben we, uh, mijn zus en ik... en de vriend van moeder en mijn moeder, om euthanasie gevraagd. Toen zijn we dat traject gestart. Toen was het nog maar net die euthanasiewetter... die pas echt een halfweg 2002 echt van kracht ging. Uh, neem niet weg dat in de praktijk al, al, al van alles gebeurde... maar nu was het gewoon wettelijk goed geregeld. Ehm... Um, wat, sorry, wat dat was 2002. Raar? Nou, dat de film dus op twee gedachten ja. stoelt. Namelijk en de flatbewoners. Ja. En op nou ja, toen, naar de behandeling. Ik, ik heb lange tijd gedacht. Uh, we waren te vroeg. Mijn moeder was gewoon te vroeg. Die utc was er net wel net, net niet. Uh, we waren gewoon te vroeg. En toen ik in 2011, 12 las, dus in 2011 nog altijd uh, dat er 13 mensen. Uh, euthanasie hadden gekregen, psychiatrische patiënten. Terwijl er om en bij 500 mensen per jaar met psychische klachten om euthanasie vragen. Ieder jaar? Vijf En dat zijn, nou, hoor ik steeds lage schattingen, maar goed, er wordt geen onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Nou, laten we ongeveer 500 zijn. In 2011 waren er dus 13 mensen die hulp hadden gekregen van de arts. En in 2012 waren het er 14, dus eentje meer. Ja, en toen dacht ik dan is het dus nog steeds gaande. Dan zijn er dus nog steeds mensen, zoals mijn moeder... die ernstig ziek zijn en dat niet kunnen bewijzen. Want je, mm -hmm. kan, niet, je kan niet op een scan aanwijzen... kijk, hier ben ik heel ernstig ziek. Toen dacht ik, dan moet, dan moet ik er een film over gaan maken. En dan moet ik ook de maatschappelijke gevolgen laten zien. En dus naar die flat gaan, wat ik, ja, wat ik, wat ik gewoon moest doen voor de film... En wat ik ook persoonlijk wilde hoor. Ik had op een gegeven moment toen. Mijn... Je vroeg eerder. wat heeft je toen besluit om die film te maken? Mm -hmm. Dat kwam ook. Ik heb een zoon van bijna zes. Zij wordt maandag zes. Mm -hmm. En een dochter van net drie. En toen ik net haar had. Ja, dan gebeurt toch iets magisch. als je zelf moeder van een, van een dochter wordt misschien wel als Ja, was het, zelf... het anders dan ja. de woorden van de zoon? Ja, misschien was het ook wel een grote wens uiteraard. Dat, ik, dat wat ik met mijn moeder had, was heel bijzonder. Mm -hmm. En wat ik met mijn zoon heb, is ook heel bijzonder. <laughs> maar toch met een dochter, dat is anders. Dus toen ik met haar uh, in die kraamtijd uh, uh, thuis zat... En de ogen van haar zijn ongeveer de ogen zoals mijn moeder, ze helblauwe ogen met kom op, kom op, hallo wereld, hier ben ik. Nou, zo'n oog heeft ze. Mijn moeder had het ook. Uh, toen dacht ik, ik, ik moet hier iets mee. Ja. En je had het over de maatschappelijke gevolgen, dus dat is gewoon keihard laten zien Kei wat er gebeurt als iemand ja. geen, uh, als het verzoek niet wordt ingewilligd om uit te Nou ja, kijk, sommige mensen kiezen ervoor om. En, en lukt het ook om met pillen thuis uh, dood te gaan of? of Voorzaken een ongeluk, dat ze tegen een boom aanrijden. Dan weet je niet dat het zelfmoord was. Mijn moeder heeft verschillende suïcide pogingen gedaan. Plastic zakken over de hoofd, een stofzuigerslang over de uitlaat. Uh, dan in de auto kijken of ze zo kon, uh, kon, schrift, of kon vergiftigen. Uh, medicijnen en sterke drank uh, versterven. Dat heeft ze twee keer geprobeerd. Maar dat ja, het, het moet je ook allemaal maar liggen om te doen. Hè? Uh -huh. dat, Uiteindelijk, toen Herman Brood uh, van het Hilton was gesprongen... Een jaar daarvoor. Een, jaar, ja, een klein jaar daarvoor, had ze dus zoiets. Maar, maar dat is het. Dan, dan ben ik in een paar seconden letterlijk in één klap ervan af. Mm -hmm. ja. We gaan zo even luisteren naar een van de flatbewoners uit, uh, uit je film. Maar eerst verkeersinformatie. Ja, want er staat een file door een ongeluk op de A73 Maasbracht... richting Nijmegen tussen Horst, Noord en Venraai. Drie kilometer, de weg is weer vrij. NTR. Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof en ik spreek met uh, Elena Lindemans. Uh, ze maakt een film over haar moeder... die na een lange periode van psychisch lijden... Uh, besloot zelf een einde aan haar leven te maken... nadat ze verschillende keren om uh, euthanasie had gevraagd... en uh, dat verzoek werd niet ingewilligd. En um, Elena is uh, naar de flat gegaan, waar ze van afgesprongen was. Moeders springen niet van flat, zo heet de film trouwens, vanavond te zien. Op vijf voor negen, op Nederland 2. Ja. Ja. En um, jij trof daar onder andere een, uh, een echtpaar. En volgens mij heb jij ze echt heel nadrukkelijk gevraagd, spaar mij niet. Klopt ja. dat? Ja, klopt dat. Ik had, ze inderdaad, uh, uh, ik had een paar mensen in een flat... want de vraag was natuurlijk, wonen daar überhaupt nog mensen... Ja. die het hebben meegemaakt? Dus ik, ik kon niet met de kamerploeg komen en dan pas gaan zoeken... want tijd is geld, tegenwoordig krijg ik heel weinig geld mm -hmm. bij de publieke omroep. Dus dankzij Fonds Psychische Gezondheid kon ik de film maken die ik wilde maken... omdat ik een subsidie nog heb gekregen. Uh, dus ik heb inderdaad een paar mensen opgespoord... met de collega uh, er naartoe gegaan en letterlijk een soort oogkleppen... Symbolisch dan opgedaan, doordat ik nog niks wilde zien. Ik wilde die flat eigenlijk nog niet zien. Ik wilde het nog niet voelen. Maar toch met gebogen ruggetjes over de balustrade, nou de balustrade, over de, daar over de galerij lopen en aanbellen en kijken. Dus, want de huismeester had me verteld: je moet bij die aanbellen, en die aanbellen en die aanbellen, want die wonen er al, wat was het toen, 15 jaar. Uh, dus ik heb een paar mensen opgespoord. Eén mevrouw niet. Uh, misschien komen we later over ja. haar te spreken. Daar heb ik echt spontaan willen. Ik wilde één geval spontaan aanbellen. Van haar hadden ik gehoord dat ze mijn moeder ook had zien, zien vallen. Dus bij haar dacht ik... ja. En het echtpaar, ik, ik heb ze inderdaad na afloop uh, een paar dagen later... een officiële vara gestuurd. En ik dacht, wie weet dat ze toch denken... Wat, wat was dat voor iemand net aan de deur? En klopt dat wel? Dat ze ook zeker wist dat, het echt, dat ik van de VARA ben. Dat ik hier een film over maak. En nog een keer de afspraak van dan kom ik over drie weken met een camera, dan en dan zola bij u thuis. Maar ook het zinnetje, ik ben dochter, maar ik ben ook journalist. En ik wil, ik wil weten hoe het voor u was. Dus spaar mij niet. niet. Hoofdletters gewoon geschreven. En ja. toen ontspon uh, zich het volgende gesprek. Maar ja. dan sta je met je theedoek dan naar beneden te kijken... en dan zie je daar een vrouw liggen. Ja, naar... zie je daar een vrouw liggen, ja. En wist ja. wist meteen dat dat is die vrouw die... Ik zag het gelijk. Ja, ja. aan dat mutsje. Ja, aan ja. goede mutsje was eraf, dat lag ernaast, ja. Ja, dus dat was gelijk al het beeld. Och, dat is die vrouw die ik toen uh, hier gezien heb. Ja, ja dat schrik je wel hoor, dat ja. is waar hoor. Ze komt rouw op je dak. Ja. ja. Ja, daar ligt een dode vrouw. Met allemaal bloed om daarheen. Ja, dat is ja. En uh, ja. ja, tuurlijk. Nee, ik, geen, nee. ik, heb wel, ik heb het nog niet gezien. Nee, maar dan gaat het ook nu. Maar dat nee. is logisch, als jij een knal op je hoofd krijgt, nee, nou, dan ga je bloeden. Dat is waar. Ja, ja. ja toch? Ja. Dus, en ik meen dat uh, meneer Horederp, je hebt het toen uh, later gevegeld met Nico samen. Later ja. opgeveegd? Het water of dat bloed naar ja, de put, ja. want dat ja, kan je niet laten nee, meer. Nee, nee. Hebben jullie zelf dat moeten weghalen? Ja, er kwam er niemand om dat te doen, eventueel. Ja. Ja. Want er stonden, kwamen ook mensen terug met kleine kindertjes. Ja, ja die, die moesten in de auto blijven. Ja. Dat is nogal logisch. Ja. Ja. Dat, dat kan je niet maken. Ja, zo plastisch moest het zijn, hè? Ja. Ja. Zo rauw moest het zijn. dit ja. is die man die dat bloed is dus van mijn moeder... heeft opgeruimd, meneer Hoogterp. Die heb ik daarna ook geïnterviewd. En die riep wel, denk ik, wel tien keer tijdens de interview. Ik heb hem maar twee keer gebruikt in de film dat hij het zegt. Maar hij riep wel tien keer dat dat het naarste klusje was... wat hij ooit had gedaan in zijn leven. Ja, dus... Ja. En hiermee... Wil je laten zien? Dit is dus wat er gebeurt als uh, zo'n verzoek niet wordt ingewilligd. Uh, ja, ik wil inderdaad laten zien. Kijk, ja, ja, wat wil ik? ik ik wil laten zien hoe het voor die mensen is. En het, het bleek dat voor deze flatbewoners... mijn moeder niet de eerste was die gesprongen was. Er waren nog elf anderen ja. in, die, in die vijf jaar dat de huismeester werkte... dat hij zich kon herinneren, gesprongen. En ik ben wel van het verhaal geschrokken. En als, als journaalkijker... kijk, altijd het journaal, ik lees veel kranten. Ik hoor dit nieuws niet. Dus ik heb letterlijk... en ook terecht hoor, er zit natuurlijk heel de gedachtegang achter... qua copycat, dat je dat ook niet moet doen... Uh -huh. um, maar ik heb letterlijk licht willen schijnen op, op een, een deel van onze maatschappij... dat gewoon niet belicht is geweest eerder. En waarom vond je dat zo belangrijk? Want je zou ook kunnen zeggen uh, van die 10% die uiteindelijk het niet doet... nadat het verzoek is ingewilligd, niet doen wat jouw moeder doet... die leven dus nog. Uh, dat weet je niet. Althans, die 10% is ook weer hele voorzichtige schattingen. Uh -huh. Ik heb bewust de cijfers zo laag mogen gehouden... dat niemand me later kan betichten. Nou, dat, dat klopt niet of je overdrijft daar. Uh -huh. dus die, die cijfers zijn laag. Maar die 10% dat zijn mensen die dus succesvol een einde aan hun leven hebben gemaakt. Dat percentage ligt veel hoger. Het lukt niet mensen altijd meteen om, om uh, zelfmoord te plegen. En ik denk ook niet dat iedereen dat kan. Uh -huh. En er zijn ook mensen die dan, dus, dan nog jaren later... Uh, ja, nog, nog langer blijven leven. Of misschien een paar ja. jaar daarna het doen. Ja. Dit, dit, deze scène was trouwens een moment... waarop de cameraman heel erg... Uh, gericht bleef op jou. En je heel goed kan zien hoe jij dit allemaal... Uh, tot je nam. Ja. Uh, nou, heb... daar knapte ik. Dat is het enige stukje dat ja. ik eventjes dacht. Toen er werd gezegd dat kleine kinderen... in de auto moesten blijven zitten. Want dat kun je niet maken. En ik ben nu zelf moeder van twee kleine kinderen. Nou, het idee... Mm -hmm. Ja, daar... daar ja. Voor de rest heb ik me wel groot en sterk. Ja. Niet bewust hoor. bedoel Zo zit ik ook in elkaar. Dus, um... Dat is ook wie jij bent. Ja, dat is ook wie ik ben. Ik, uh, na mijn studie ik, mocht ik overal studeren. en Dan kies ik ervoor om naar Noord-Ierland te gaan. En de, de, <lacht> de troubles wilde ja. ik opzoeken. En ik heb wel... Eerder een documentaire gemaakt, kortere documentaire over Nigeria en de olievervuiling. Uh -huh. Waarvan ook heel veel mensen bij de vader riepen, hoe, hoe, hoe doe je dat? Je bent moeder van twee kleine kinderen en dan ga je naar dat gevaarlijk gebied waar zelfs een negatief reisadvies voor is. Waarom? Ja, eh, omdat dat verhaal verteld moet worden, denk ik dan. En dat dacht ik bij dit ook. Ja. Uh, we spraken het die niets ook nog, die ja. uh, met jou uh, meeging als uh, nee, ja, co-regisseur, kunnen we het zo noemen. Hoe noem je het op de afspraak? We hebben het regiecoach genoemd. Ja, dat regiecoach. is, is inderdaad die dag meegeweest om een aantal van die flatbewoners uh, op te sporen. En uh, bij het laatste gesprek met de psychiater die dus het verzoek van mijn moeder... uiteindelijk niet in behandeling wilde nemen. Daar Zij zegt nodig. tegen ons uh, uh, over jou. Ze deed totaal niet melodramatisch, maar heel nuchter. En daardoor kreeg ze mensen goed aan de praat. Nou, dan hoorden we ja. net het resultaat ja. van. Uh, maar het was ook heel zwaar voor haar. Omdat ze heel erg terugging in de tijd... en veel moest nadenken over wat er allemaal gebeurd is. Kan ik het mijn zus en de partner van ja. mijn moeder wel aandoen? Ja, ja was... dat, dat... Wat voor mezelf wist ik dat ik dit heel graag wilde en dat ik het zou kunnen. Maar ik, heb, ik ben kilo's afgevallen. Wat heel leuk is als je een documentaire gaat maken. Maar ik ben en zelf veelvuldig in beeld komt. Kilo's afgevallen gewoon omdat ik zo bang was... Uh, wat het met Ed, de vriend van mijn moeder, en mijn zus zou doen. Die wilden namelijk lange tijd ook niet meewerken. Puur omdat ze dachten, ja, wat, wat, wat halen we precies boven? We hebben nu de afgelopen elf jaar overleefd... door vooruit te kijken, niet achterom te kijken... Ze vonden het heel belangrijk dat die film ging maken. Qua thema riep ze meteen, dat moet je doen. Maar waarom moeten wij meedoen? Mm -hmm. Waarom kun je dat niet alleen? En ik wist gewoon, ik, ik heb hun nodig. Het is ons verhaal. En ik kan niet in mijn eentje... Waarom had je hun nodig? Ook omdat ik vragen had. Ook omdat hun het wilde reconstrueren hoe dat, die dag, hoe dat bij ons gegaan is. Dat we die dag ook letterlijk mijn moeder hebben laten gaan. En ik had ook echt het idee... Dus de reconstructie van die dag bedoel je? Van die dag... Uh -huh. um, ja, en anders ook, ook montage technisch. Je kan moeilijk de hele tijd een soort monoloog houden. Met wie uh -huh. moet ik dan spreken? Uh -huh. en Of alleen maar voice-overs horen, dus dat dacht ik ook. Um, maar ik dacht ook, met z'n drieën kunnen we juist beeld schetsen van mijn moeder. En van haar ziekte. En, en van onze zoektocht naar die humane dood. en dat, dat Ja, ik, ik ben een, een blonde mevrouw... Um, en ja, het, het helpt gewoon. Zij zijn ook gewoon uh, intelligente um, um, mensen. Mm -hmm. Met z'n drie kunnen we een juist beeld schetsen. Ja. Had je hun zegen ook nodig? Uh, blijkbaar wel, want die heb ik nu gaandeweg... Uh, en achteraf volop van ze gekregen. En dat vind ik heel belangrijk. Mm. En ik heb wel in die tijd dat we net, net gingen draaien... wel gedacht, als het met hun een van de twee niet goed gaat... dan hou ik acuut op. Die documentaire is belangrijk, maar ik, het kan niet zo zijn dat een van mijn dierbare familieleden al onderdoor gaat. Nee. Maar het ging heel goed trouwens. Het was alleen, het, ook bij hun was het blijkbaar nodig om het bed op te schudden. Om dingen nog eens een keer goed over te hebben. En, uh, dat is ook wat ze allebei yeah. uh, vertellen. Ja. Oh, aan, aan, aan jullie. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, uh, Wat trouwens ook blijkt, ook uit de film. Is dat er een, uh, een doos is uh, waar Ed Goudriaan uh, alles ingegooid had. Ja, letterlijk. letterlijk. Ja. En uh, daar al die tijd niet meer naar gekeken had. En er zat iets in waarvan je helemaal niet meer wist dat het er was namelijk een afscheidsbrief. Ja, zonder datum, dus we weten niet precies wanneer die is geschreven... maar we denken dat het aan het begin van haar nou, gedachtengang was... van dan, ja, dan moet ik zelf moet plegen. Ik denk zelfs dat het voor haar euthanasieverzoek is geweest. Want daar had ze ons ook alweer bij nodig dat we dat goed vonden... en met haar mee dat traject in gingen. Maar die twee jaar voor haar dood, dat ze heel zuiver wist... ik, ik, ik kan niet meer en ik wil niet meer en ik, ik moet het zelf gaan doen... heeft ze die, heeft ze die brief geschreven, ja... En, ik heb het wel gedraaid voor de documentaire. Ook dat ik het voor het eerst met mijn zus lees. En Ik heb hem gekregen van Ed en ik heb hem toen niet gelezen. Ik heb hem drie maanden lang in een schoenendoos... Hey ja, in mijn keuken uh, neergezet en gedacht... dat ga ik voor die ene draaidag... Uh, gaan we met z'n drieën lezen. Um, ik heb toen... Uiteindelijk, ja, kill your darlings. Uiteindelijk 55 minuten mag je maken. Ik heb ze hmm. niet ingestopt, maar ik dacht ook... Wie gaat dat nou geloven? Dat je na al die jaren een afscheidsbrief... ineens boven water tovert. Dat kan niet, maar het was dus echt zo. En het fijne is, want je vroeg eerder... wat had je moeder nou? Nou, Dat wist ze toen niet, maar nu, elf jaar later... men weet meer over de neurobiologie... ook de psychiater die mijn moeder lange tijd heeft gehad... uit mijn hoofdtejaar of zeven. die en Niet de laatste jaren, dus hij was toen uit beeld. Mijn moeder was verhuisd. Hij was letterlijk met het ziekenhuis verhuisd... dus ze konden niet meer bij elkaar zitten. Maar hij heeft nu vertelt wat hij denkt dat hij mijn moeder had. En dat is een stressgerelateerde stoornis, uh, waardoor het hele biologisch apparaat, zoals dat heet, het je hele lijf eigenlijk in een opperste staat van paraatheid verkeert. Alsof je continu in een soort oorlogssituatie zit, waardoor uh, ja, je, je, de, de anti-stresshormonen moet je dan aanmaken om eigenlijk je lijf weer normaal te houden. Dat je normaal ja. kan functioneren en niet nou, letterlijk helemaal gek wordt dat kon zij niet meer. Ze kon het duur dat niet genoeg meer aanmaken. Hij zei ook, je moeder zat op een gegeven moment in de reserve. En als de reserve op is, en, en maar doorgaan en met het verkeerd leven... en maar naar de buitenwereld doen alsof er niks aan de hand was... heeft ze nog lange tijd gedaan. Ja, dat, dat ging niet meer. Maar in die brief roept zij een paar dingen die ons weer hielpen nu. Maar het moet je nou kijken, ze had het er zelf al over. En dat is onder meer dat ze dan zegt, jaren van stress, zeven jaar... Um, en ook, wat was ons hier nog meer? Oh ja, ik, kon, ik kan me geen enkele concrete voorstelling voor de geest halen. Laat staan voelen hoe het moet zijn om weer het gevoel van leven te hebben. Nou, dat soort zinnetjes toch, nou, al die aar Dat ze toch wist dat dat het was. Ja, en dat ze ook zelf roept, wie weet is het genetisch is het een kwestie van genetica... en heeft vechten geen zin meer. En die op... genetische kwestie... Wat de, uh, ze, daar, daar doelt ze op. Maar... Ja. ja Die psychiater nu in het documentaire... Ja. die roept dan ook dat ze nu... Uh, het is een kwestie van aanleg van de hersenen... Het is uh, nurture nature, dus je karakter, maar ook hoe ben je opgevoed? Mm -hmm. En het zijn de live events, wat maak je mee in je leven? Die drie mm -hmm. dingen... Tezamen. Tezamen hoeft niet voor te zorgen dat dat het mis met je gaat... maar kan ervoor zorgen. En bij mijn moeder is dat, is dat dus misgegaan. Maar... En maakt jou dat angstig? Uh, mm, mij niet zo, mijn zus wel. Maar door het maken van de film hebben we nu wel... meer over mijn moeder en haar karakter en al die dingetjes erachter gekomen... Dat, zij dat had. En wij toch echt andere types zijn. Ja. En gelukkig ook een heel ander leven leiden. Met uh, geen jaren zeventig hippie gedoe. en <lacht> Fijne relatie, en fijne kindjes. Nou ja, ja, fijn. Tot nu toe. Ja, tot nu toe. dus uh, Dat maakt ook een hele hoop uit. Als je basis gewoon goed is. Ja. Ja. Um, we gaan even naar de huisarts uh, luisteren. Want ook hem heb je opgezocht. Hij had een stevige handdruk. Dat vond ik wel een fijne ja. toevoeging. die deed uh, We luisteren even naar ja. Hoekstra. Toen hij hoorde dat ze dus niet meer gesprongen was, wat dacht hij toen? Dat had ik eigenlijk iedereen willen besparen. Maar ja, dat kon ik gewoon niet. Ik bedoel, niet dat ik dat niet wilde, maar ik kon het gewoon niet. Toen niet. Nee. Nu wel. Nu praat ik over je moeder. Ik denk dat ik dat nu zou kunnen. Ja. ja. Want ik vind het uh, nogal wat hoor, dat jullie uh, weg hebben en zien gaan. Jullie blijven alleen achter, maar zij gaat ook alleen weg. Ja. Dat vind ik. Uh, ja, dat is. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk te gek voor is woorden. Te gek voor woorden. Ik heb, ik heb het gevoel alsof ik, als ik het zo mag zeggen, jullie werk heb gedaan. Nou, misschien wel. Ja. Terwijl wij op dat moment misschien wel veel meer dachten van... maar dat is ons werk ook niet. Uh, de laatste vijf jaar... besef ik wel dat er werkelijk mensen zijn... die bevrijd worden... Ja. wanneer ze afscheid kunnen nemen. Dat realiseer ik me wel. De laatste vijf jaar? Ja. Dat de autonomie van de patiënt een heel belangrijk gegeven is. De autonomie van de mens. En als ik dan naar die... nu even specifiek naar die groep kijk... die dus ondraaglijk leidt... en dat mag somatisch en psychisch zijn. Dan denk ik... hulp is misschien ook wel... niet meer behandelen. Maar exact. op het verzoek ingaan. Exact. Ja. Maar ik wou... dat we dat toen anders hadden kunnen doen. Maar ik was nog niet zover. Wij wel. En jullie wel. Ja, dat is ja. wel heel bijzonder hoe hij tot inkeer komt, hè? Ja. Of is gekomen. Ja. En ik wist dat niet... Ik, ik wist dat niet. En ik ben heel blij dat ik dat nu heb kunnen achterhalen. Mm -hmm. ja. Het geldt trouwens niet voor alle behandelaars. Hè? En nee. weigerde jou zelfs uh, ja. te woord te staan? Ja, de, de, de psychiater die mijn moeder tot het laatst heeft gehad. Ja. Ja. Ze had daar geen behoefte aan. Ja, ja, ongelooflijk. Ook niet toen ik er vroeg om zonder camera gewoon een keer met mij te praten. Nee, nee. En uh, de andere psychiater die je spreekt... Uh, heeft het ook moeilijk in het gesprek met jou? ja. Ja. Moet ik daar wat over zeggen? Nou wat ja, wat je wil, het <laughs> hoeft. Maar het, het, het, het, dat moeten voor jou toch momenten zijn geweest. Waarop ja. je dacht, oké, okay, dit is precies wat ik wilde, toch? Ja. Met die film. En wat bedoel je precies dan? Nou ja, de huisarts die tot inkeer ja. is gekomen. Ik geloof dat hij ja. zelfs een scanarts is geworden. Hij is scanarts geworden, inderdaad. Zo'n tweede arts die geraadpleegd wordt bij, uh, bij euthanasie. Uh, puur omdat hij omdat hij ermee verder wilde. Ook voelde dat, dat dat toen niet goed gegaan was. En had nog een ander geval in zijn praktijk. Uh, dus toen ik hem ook voor de research -periode, of in de researchperiode opzocht. En op LinkedIn zag staan dat hij bij hobby's golven en uh, vraagstukken, Dacht ik, nou, die man kan ik dan wel gaan benaderen. Ja. <lacht> uh, yeah. Er is trouwens nog een, een moment waarop de ander tot inkeer komt... of een totaal ander inzicht krijgt in wat ooit gebeurd is. En dat is mevrouw Minema, een andere mevrouw uit, uh, uit de flat. Zij woonde in de flat daar tegenover en heeft jouw moeder zien springen. En um, ook haar heb je opgezocht. Kunnen we laten horen. Ja, Ik vind het, ik vind het uh, heel verrassend wat uh, mij nu verteld wordt... Dat had ook wel uh, gebeurd. Ja, dat je haar loslaat. Ja. ja. ja ik. Uh, ja, daar ben ik. Ik ben daar gewoon even stil van. Ik vind, dat, ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het ook heel mooi, weet je, dat dit. Ja. Ja. Zie ja. ja. dus je, uit uw mond wat raar eigenlijk. Want het is ja. in uw achtertuin gewoon gebeurd. Ja, maar ik vind het wel heel mooi dat ik. Dat, want nu. Denk ik, nu ik met jou praat, denk ik van dit is een soort, uh, een plekje geven of zo. Want ik heb dat niet een plekje kunnen geven. Ik, ik weet niet van de achtergrond en, en ik, ik, ik word dan boos. Ja. Maar die, dan kan je dat ook omzetten in wat anders. Dat je denkt van, uh, ja... Dat, dat, dat, ik heb geen reden om boos te zijn, zeg maar. Nou, toch wel, natuurlijk. Nou, nee, wel. ja. ja. Wel. Nee, ik, wel, dat app wel, dat, ik denk dat dat wel app, meer weg hebt nu ik dit weet. Oh ja, want ja, omdat nou... ik het wel. Ik, het moet verschrikkelijk zijn geweest zo ze haar uh, voelde. En dan denk ik, en als er dan geen uitweg is en er is helemaal niks en, en, en niemand die haar kan helpen, nou, dan, dan moet je toch. Ja, dat is ongelooflijk de omslag die deze vrouw maakt in gesprek met jou. Ja, want het begon met dat ze mijn moeder ego egoïstisch ja. vond. En, uh, heel boos was. Heel boos. Uh, dit was dus die vrouw die ik dus niet had, niet had opgezocht vanaf. Uh -huh. Ik heb haar uh, drie keer aangebeld en drie keer was ze niet. En op mijn allerlaatste had ik had nog een paar uur... Uh, had ik eens dus een brief door deur genomen van. Neem alsjeblieft contact mij op, ik ben van de varen. Het gaat over de flat, ik wilde verder niks zeggen. Oh. En ze belt me gelukkig op en ik kon, ik kon er dus het gesprek. Het heeft ook maar acht, negen minuten denk geduurd, het gesprek. Daar zit ongeveer alles. Dit was echt jullie ja. eerste ontmoeting, ja, ja, ja, ja, ja. gelijk ja, ja, ja. vastgelegd. Ja. ja, dat voel je ook. Ja. Ja. Ja. ja, heel bijzonder. Ik heb die vrouw echt geholpen ook, zegt ze tegen mij. Ja. Ja. Hebben deze mensen de film inmiddels allemaal gezien? Ja. Ik heb een, een bus geregeld. Althans, de vader heeft dat geregeld. Maar ook mijn verzoek om ja. vanuit de muntflat. Ik zag er ook wel de humor in. Een soort pendeldienst. Zo'n grote bus met 25 mensen. Dus de flatbewoners die mee hebben gedaan. Maar ook de agenten. Ik had ook agenten uh, had ik, uh, opgespoord. Maar kill your darlings. Ja. Uh, familieleden heb ik allemaal laten rijden. Vorige week, donderdag, donderdag daarvoor. De 13e had ik een première in het filmmuseum Ai in Amsterdam. Dus ik heb vanuit de muntflat naar Ai ze laten komen. En dat vonden ze grandioos. Ze hebben daar toen voor de eerste film gezien. Uh, stuk voor stuk vonden ze het prachtig. Ook noodzakelijk. Dat dit verhaal een keer goed verteld werd. Uh, en ze zijn weer keurig thuisgebracht En de dag daarna kreeg ik allemaal hele lieve mailtjes. met: Nou, dat, dat riep wel twee zelfs. Dit was wel een, een van de mooiste dagen uit ons leven. Raar, hè? Raar, hè? Ja. Nou ja, en voor ja. jou? Hoe, hoe was het voor jou om die film daar te laten zien? Ja, met... Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja. Ja. En in welke zin? Want. Uh. Nou, inmiddels wist ik wel dat mensen de documentaire ontzettend mooi, uh, maar ook heftig vinden. En ik had al hele nou, goede reacties gehad. En. Ik, ja, het was heel bijzonder. Die zaal zat vol met mijn familieleden, met mijn vrienden, met mijn collega's. Maar ook mensen uit het vak. Die voor het eerst, Dus mm -hmm. mensen van de NVVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Die had ik ook allemaal uitgenodigd. Ik had ook heel veel mensen de GGD Nederland. en, en, en die allemaal in... op een heel andere manier ja, betrokken waren. Ja, maar de interesse was er. Ook, ook daar, uit die hoek waar ik er gewoon trots op ben. Dat ze, dat ze die film graag willen zien. Mm -hmm. en, ja, dus ik vond het fantastisch. Ik bedoel, überhaupt je film gewoon in, in zo'n grote bioscoopzaal... Uh, ja, de gelijkenis tussen jou en je moeder is, is uh, nogal aanwezig. Ja? Hè? Uh, ja, ik zie het de hele tijd. Ik bedoel, de ja. foto's van je moeder en, en ook je zus uh, beaamt dat ook qua karakter. Je, je zus vertelde ons, uh, Elena is soms, net, is soms net mijn moeder. Een onvermoeibare doorbijter. De energie van die twee komt overeen. Bij mijn zus is dat een positieve energie, vroeg ze daar wel net toe. Ja, ja, ja. Zij werkt zo hard, daar maak ik me soms wel eens zorgen om. <laughs> Bij mijn moeder was dat anders en deels was dat dus erfelijk. En zij zat in die situatie met mijn vader in niet aflatende stroomstress. Nou ja, wat ja. je net ook ja. zei. Ja, ja. Maar voel je dat ook? Die de gelijkenis? Ja, de gelijkenis, maar misschien uh... ook de ja. Ik, ik, ja, ik voel haar in die zin nog altijd. Gewoon ook, ook in de opvoeding met mijn kinderen, maar ook met wie ik ben. Ik, ik ben haar product, bij wijze van spreken, op een positieve manier. Zij was mijn, mijn voorbeeld met hoe je met mensen omgaat. Um, ja. En je denkt natuurlijk regelmatig aan wat zij van deze film zou vinden. Of durf je daar niet over na Jawel, te denken? Jawel, dat doe ik. Dat, maar ik denk, als die film vanavond uitgezonden is en ik krijg. Waarschijnlijk dan weer allemaal reacties. Dat ik een week daarna een keer daar rustig over na ga denken. Ik heb nu ook, ook ik heb nu een soort rollercoaster gezeten om die film te maken. Um, maar het mooie was dat de zus van mijn moeder... die riep wel, dit is wel wat je moeder had gewild. ja, ja. Vooraf, vooraf toen ik begon met reizen. Dat had ik ook wel nodig dat ze het zei. Maar ja. En heeft zij de film ook al gezien? De zus van mijn moeder, ja. En zij is er heel blij mee. Ze is er heel blij mee. Het heeft ook haar gedwongen, zegt ze... om het oud zeer en, en blijkbaar nog stukken die nog niet verwerkt waren... omhoog te halen. En Ook zij is natuurlijk toch trots. Ik heb ontzettend veel media-aandacht gehad de afgelopen tijd. Het lijkt alsof het letterlijk ook weer op de politieke agenda is gezet. Um, ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk fantastisch. Mijn moeder is op zo'n nare, walgelijke manier doodgegaan... dat er nu toch nog iets... Positiefs vraagteken, dat moet er allemaal gaan blijken, maar dat in ieder geval het, het verhaal op de agenda is gezet en dat mensen over nadenken en mensen hun mening vormen. Het was onbekend um, en er, ja, er gebeurt nu iets mee. Ja. Ja. Hoewel Shabot, eh, vooraanstaand psychiater toch eh, ook nog steeds kritiek blijft houden op bijvoorbeeld de levenseindekliniek. Van ja. ja, de mensen die daar werken, die hebben te kort contact met eh, ja. de patiënt om echt een beslissing te nemen. Ja. Ik, ik, ik, toen ik dat ook las, je, je, je, je verwijst naar het artikel in NRC ja. van wat is het half, half januari. Het ook, ja. Ik dacht toen ook al naar het lezen van dat interview met die Gertie Kastelen, een psychiater van. Hm, ik ben er net een film aan het maken waaruit blijkt dat psychiatrische patiënten niet of nauwelijks hulp krijgen. En dan nu lijkt het alsof het een levens en de kliniek is. U vragen wij spuiten. Ja. Hoe zit dat? Ja. Ik bedoel, een meneer met pensioen en die wil niet meer. Ik, ben, ik heb ze meteen gebeld, meteen gezegd, mag ik langskomen? komen? ik heb vragen. Ik snap het niet. Ik heb daar uiteraard niet in die medische dossiers mogen kijken... maar ik heb daar wel gehoord dat het heel anders ligt. Dat zijn ook mensen die 45 jaar lang ernstige, zware psychische problemen hebben gehad... die meneer met de pensioen. Dus dat was te kort door de bocht opgeschreven in, in NRC. Daar is Chabot inderdaad heeft daar uh, uitlating over gedaan. Hij is ook geïnterviewd in Nieuwsuur. Maar hij heeft zelf niet de levens aan gebeld en gevraagd... hoe zit het eigenlijk? Uh, dus dat was misschien wel handig geweest. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar goed, hij en dan wel wordt verlies, uh, straks die film uitgezonden... Uh, om vijf voor negen op Nederland 2... en dan ga je morgen de straat op. En dan gaat iedereen daar iets over zeggen. Ja, ik heb al de eerste confrontatie gehad... in de speelgoedwinkel <lacht> met een mevrouw... die uh, Caro de Wandeling had gezien... Uh, toen moest mijn dochter ineens heel, heel nodig poepen. Dus toen had ik een excuus om meteen weg te gaan. Uh, ik zie het wel. Ook, ook net ze de documentaire. Ik ga er vol voor. Uh, en zo nodig neem ik mijn rust. Uh, ik, ik hoop dat de film... En neem jij je dochter mee? Ja. <laughs> wat komt er op de tegel te staan? Ja, eigenlijk een zin uit, uit mijn moeders afscheidsbrief. Uh, iets wat ze ons altijd had geleerd. Maar nu het er weer zo staat. Uh, verlies je niet in een ander... Verlies je niet in een ander. Ja. Mooi. Volgens mij is dat een hele, hele belangrijke levensles... voor heel veel vrouwen voornamelijk. Want ook om mij heen nu zie ik mensen... die dingen accepteren die ze niet moeten accepteren. Heel goed. Elena. Elena Lindemans. Ja. Kijk allemaal vanavond uh, om vijf voor negen... op Nederland 2. Moeders springen... horen... Nou, wat gek. Eén op straat. Dank mevrouw Lindemans. Dit was aflevering 2785.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 Dit is Radio 1.